De naaktfoto's worden zonder toestemming gedeeld en gaan vaak gepaard met namen, telefoonnummers en de oproep om de vrouwen lastig te vallen. Telegram treedt daar niet effectief tegenop, zeggen de politie en justitie. Door een brand in een flat in Dordrecht zijn meerdere huizen onbewoonbaar geworden. Het gaat om woningen op de bovenste etages. De brand brak gisteravond uit en omdat er veel rook vrijkwam werd de hele flat ontruimd. Tientallen mensen werden tijdelijk opgevangen in een restaurant en moskee in de buurt. De meesten konden vannacht weer naar huis. De politie heeft een man van 28 opgepakt op verdenking van brandstichting. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 18 verdachten doodgeschoten. Ze zouden een overval op een geldtransport hebben voorbereid. Om die overval te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde anderhalf uur en ook een agent raakte gewond. Het weer, hier en daar kans op mist. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en hier en daar ook nog een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 is de zomer van ZFM. Met nu. En nu kun je een diep ademhalen. Adem frisse lucht. En een wakker gevoel in. Ja, zeker even ademhalen. Ik heb zelf steeds vaker het gevoel dat de zuurstof uit onze samenleving verdwijnt. Dat regels ons verstikken. Dat we elkaar soms verstikken. Er is echt weer ademruimte nodig in ons land. Wat een heerlijk idee. He, welke partij is dit? Goedemorgen. Een van de natuurpartijen. Oh, ik dacht een van de natuurpartijen nee. of zo. dat dus je denkt van frisse luchtbedrijven bedrijven aanpakken en zoiets allemaal. Maar waar gaat de VVD naartoe joh? He? Nou, daar naartoe. Ja, daar naartoe. Ja. Ik bedoel, ze waren toch voor het grote geld? Ja, nee, die nee, nee, nee. Ze nee, zijn, zijn nu een beetje de andere kant op. Ja, klopt. Uh, ze gaan meer voor de middenmoot. Ja. En, uh, ja, en meer voor de mensen, de gewone mensen. Dus gewoon de bedrijven die allemaal die krimflatie toepassen. Ja, daar... daar daar zijn we natuurlijk niet blij mee, nee, bij Nederland. Maar goed, het is een frisse win door de VVD. Ik ben benieuwd of ze dat ook allemaal redden. Je zielkes, echt zegt dus ja, aparte manier om uh, Mark Rutte natuurlijk over te nemen. Goed, de Toebak leeft, fijn dat op aanstaan. verdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Ja, dat is even wennen: twee mannen in de goede morgen. Ja, ja. ja. Ja, onze dame is uh, heerlijk op vakantie. Ja. Weet dus je nog uh, waar ze naartoe ging? Ja, niet? ja. Uh, start uh, vanuit Nederland uh, richt, via Frankrijk naar Spanje. Naar Spanje? Dat okay. is haar eindbestemming. Is dat haar eindbestemming? Ja. Daar heeft ze het nog niet over gehad. Dat ze een eindbestemming had. <laughs> nou, bij deze had ze hem nog niet. Jolanda, okay. als je luistert, goedemorgen. Ja. Van ja het is toch een hele uh, heugelijke dag. Oh, oh, die dag is nog niet aangebroken. Haar eindbestemming. Jezus, dat klinkt wel echt definitief. <laughs> Nou, nee, goed. Ja, wel triest uh, verhaal. Uh, Clary Polak is overleden. Ja. 67-jarige presentatrice en uh, programmamaker. En altijd, ja, had ze toch wel goed ingelezen. En altijd een beetje, een beetje een humor op de achtergrond. Niemand wist eigenlijk dat ze echt uh, ongeveer ziek was. Cool. En in één keer was ze niet meer onder ons eens. En ze heeft de hele zomer nog uh, televisieprogramma's gemaakt. Ja. In juli was de laatste ja, uitzending. Ja. Die schijnt gisteravond herhaald te zijn. Okay. Heb jij gekeken? Ja, precies. Heb jij gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Nee, ik, nee, gekeken. Ik, nee, gekeken. ik heb al eerder uh, filosofische quintet, heet het geloof ik, hè, wat ze presenteren. Mm. Dat heb ik een paar keer ja. gekeken. kijken. Maar, sorry. Geef sorry, soms ondergaat het met. Dat is te moeilijk gewoon. Ja, en weet je wie er ook de afgelopen nacht, of wat er bekend is gemaakt, die is overleden? De nee? miljardair Mohamed Al-Fayed. Ja. 94-leeftijdjarige... Ja, yeah, yeah. echt toch zijn, zijn, zijn zoon overleden. Ja, Dodi, hè? Ja, Dodi Alfred. Dat was natuurlijk ja. al heel bizar in de jaren 90. Was het 94 ja. of zo? Ja, hij is 94 geworden. Dodi en Diane, de yes. namen al samen in een auto, in een tunnel, yes. dood. Ja, yes. En hij heeft er nog heel veel werk van gemaakt om uit te zoeken wie het gedaan had. En geloofde in allerlei complottheorie. Uiteindelijk was het toch een stuurfout van de chauffeur. Ja. Die toch hij had wel iets gedronken. Niet heel veel, Klein maar wel beetje. iets. Klein en die pintje. irritante uh, scootertjes achter ja. me maar misschien wel leuk, want die, uh, hoe heet het, uh, Mohammed Alvajed... die komt mooi in de crown in de serie, wordt hier mooi neergezet. Dus okay. als je nog ietsje van hem wil weten, ja. hoe die er toen uitzag in zijn jongere jaren... Okay. ga kijken. Ja, oké. Okay. Nou, het is natuurlijk wel een gigantische familie met heel veel geld, hè? Ja. Zo. So. Hé, hey, want het is eigenlijk een week geweest, hè? De, de, de races zijn voorbij, Zandvoort is weer schoon. Ja. Uh, vakanties zijn voorbij, iedereen gaat nu echt van start. Ja. Aanstaande zaterdag, uh, sorry, aanstaande maandag. En uh, ja, de campagne voor de Tweede Kamer is ook weer gestart. Sinds ja, gisteren. al die theorieën. Wat, wat hoorde ik nou afgelopen ja. week dit? En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. Om te doen waar ik energie van krijg. Waar ik goed in ben. En waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien uh, ja. worden. Ja, ja mooi hè. Uh. Oh, oh, ja, mooi. En toen dus zou ik, doe niet zo... Uh officieel zeg maar, doe gewoon even aan Mikaal. Hé, hey. hey. leuk het je te zien. Hé, hey. leuk, <laughs> leuk je weer te zien. Ja, ja, ja. En is je het opgevallen gisteren bij alle presentaties... Uh, het toverwoord bestaanszekerheid ja. uitgesproken. Ja, ja, dat is ook wel iets nieuws, bestaanszekerheid. Ja, dat niemand mag leven en zij gaan het weer invoeren. Iedereen mag er weer zijn. Ja. En het, ja, de, de meeste zorg is op de middenmotor. de middeninkomers. Mm -hmm. Daar zitten de meeste zorgen. Mm -hmm. nou, daar kom mm -hmm. ik nooit aan, middeninkomers. Ik ook? Nee, dus ik zit altijd in de hoge inkomens. Dus ik altijd. Heerlijk, en dan blijf ik zitten voorlopig ook. Goed, je begrijpt, op twee uur slap gaan we met hier en daar toch wat informa interessante informatie. Gaan we nu naar aflevering van de Vrekers kijken of luisteren? Nee, dit is Miles Kane. En dat heet really well. it's Don't it's Get it Me it's Down. Het heeft alles. Clear diction beautifully spoken. It's topical. You know, it's of today. <laughs> Don't let it get you down, Miles Kane. Dat is natuurlijk ook de zanger, de frontman van The Last Shadow Puppets. Ook de leadgitarist van The Rascals. De man is zeer actief. En af en toe denk je: nou, ik heb nog wel wat inspiratie. En maak ik gewoon een eigen plaat. En dit is een van zijn laatste platen die ik gemaakt heb. Don't let me get you down. En het begin van die plaat vind ik altijd zo mooi. Ik doe zo denk aan de Vrekers. Ik weet niet, keer dit nog? Dit... De, nou, ik zou het eigenlijk even naast elkaar moeten draaien, maar dat lijkt echt op de Vrekers. De hele oude aflevering van de Vrekers, daar komt dat echt van aan, lijkt het wel. Oh, ben je al zo oud? Ik ben al zo oh. oud. Ik keek het vroeg al, de herhaling was echt er, ergens in de middag of zo, een uur of oh. vier, vijf. En dan was het nog met uh, uh, John Steed en Emma Peel. En Emma Peel was dan een beetje zo'n elastiek vrouwtje, die dan nou ook wel heel apart en ook heel vaak mooie vormgeving. In de jaren zestig rode wanden, groene wanden. Echt, en nou, met antiek daarin. Ik vond het al een zeer aparte vormgeving altijd. Mm, dat de... is een aanrader, want natuurlijk liggen nu al die schrijvers en uh, makers in Amerika. Liggen... Oplad. Ja, is ja. Alles in de herhaling. Precies, dat ze, gewoon, dat ze die allemaal even gaan... Dat ja. doen ze sowieso al, denk ik. Ja. Er zijn zoveel netten met zoveel... Ik was ook al een tijdje ook verslaafd aan dat, uh, uh, aan dat uh, de televisie dat zond Turner Classic Movies. Ken je dat? Nee. Dat zijn van die hele oude films. Heel vaak zwart-wit. En dan moet je even schakelen, dat je Oh, dat is wel heel traag dit, hè? het oh, verraadt je leeftijd ook wel een beetje. Oh, ja, ah. dank u wel. <laughs> Zeker. Goed, je begrijpt al vandaag. De vrouw is uh, niet aanwezig. Nee. Dus het is hengstebal. Ja. Nou, ook wel. Dat klinkt ook niet helemaal oké. Als de kat okay. van het huis is, danst de muis. Ja, zoiets. Ook. ik... Uh, uh, ja, ik hou van de hand, klopt. Goed. We kijken even de krant in en we kijken even wat er in de wereld leeft. Uh, wat kan je melden? Ja, nou ja, uh, VS en Schiphol, heb je het een beetje meegekregen? Ja. Dat Amerika dreigt met represailles als Nederland de krimp van Schiphol doorzet. Ja. Dus ja, wat houdt dat eigenlijk in? Zij willen blijven vliegen, Amerika, Canada moet blijven kunnen vliegen. op... Schiphol. Ja, ik hoorde gisteren op het nieuws, of eigenlijk in een uh, van die actualiteitenprogramma's, hoor ik dit. Om maar eens te beginnen bij die krimp. Hoe opvallend is dit kabinetsbesluit? Nou, wereldwijd is het gewoon uniek. Er is nog geen enkele andere grote luchthaven in de wereld die heeft gezegd: wij gaan, uh, gaan krimpen. Geen land, elke ander land. Alle scenario's gaan nog steeds uit van, van groei. Nog steeds wereldwijd groei 3-4 procent per jaar voor de komende decennia. Dus hmm. uh, ja, het is heel bijzonder wat Nederland doet. Alleen mensen die, hier, ja, die eronder wonen, die baalden wel van, jezus. Ja, 20% procent. en dat in de nacht niet. blijven nog vliegen. Ja, het zijn ongeveer 50.000 vluchten minder. Ja. Nou, ja. en s'nachts blijven ze vliegen. En wat ik ook heb begrepen, dat de pri privéjets die blijven vliegen. Oké, okay. uh, die leveren de meeste geld op. Ja. ja. Maar die zorgen voor de meeste vervuiling. Ja. Maar, dan hoor ik gisteren natuurlijk weer... Uh, Mona keizer die natuurlijk in de rol van bbb partijenleider weet ik van, uh -huh. dat is niet helemaal wel. Uh -huh. uh -huh. Maar goed, die, die zei dit weer. Realiseert zich nou niemand dat uh, Schiphol... verantwoordelijk is voor zo'n... 330.000 banen? Ja. Mensen die daar werken... hun brood verdienen... Ja. Hun, hun, in hun levenshoud uh, kunnen voorzien... denkt nou ook niemand erover na... dat er dus blijkbaar... Heel veel Nederlanders heel veel. die daar dus ook gebruik van maken... om naar andere plekken in de wereld te gaan. Ja, ja. nee, dat vergeten we dan ook een beetje eigenlijk. Hè? Iedereen ja. wil vliegen. Hè? Ja, maar Jij ja. vliegt ook nooit, geloof ik, toch? Nee, nee ik <laughs> zal toch eens een keer in een vliegtuig moeten stappen om te weten hoe dat voelt, ja. hoe dat is. Maar uh, ja, iedereen gebruikt... Ja, ja, ja, moet je dan heel... Het vliegtuig toch, toch in het water. Hier, aan de kust. Oh, ja. Dat was gewoon idee, toch? Ja. ja dat ja. je gewoon voor de kust... En dan met, uh, met tunnels daar naartoe of zo. Of met helikopters al die passagies daar naartoe plaatsen. Hmm. Nee, nou, is wilde dat is idee. Dat, dat, dat was toekomst. Dat was toekomst. Ja, dat is ook weer van de baan. Ja. Dus we gaan minder vliegen. Ja, van 500.000 naar 450.000 vluchten. Exact 452.000. <lacht> 52.000, <lacht> sorry. Ze hebben het bijgesteld en uh, nou ja, goed, er zijn de vliegtuigen op ingekocht uh, en da, da, ja, dat moet ze dus gewoon naleven. Alleen de, de bewoners er uh, worden ook weer steeds meer huizen aangebouwd. Ja. Ook die zijn er ja. niet blij mee en ja, ja. moet hij die, die allemaal uitkopen? Wat, wat, wat is de oplossing? Nou, het uh, wordt tijd van een raar bericht, maar die heb je nog niet zeker. Uh, nee. Nee? We nee. nee. nee. ja, moeten straks even gaan. Nou, een raar bericht. Eerst dus even een raar plaatje uit een rare band. De sportteam. Happy God's Own Country. Ik word wat Mick Jagger, maar dan de jonge festies, die zanger. out, first to dance and the round of applause. Even. Where are we going? Echt. Het is toch wel grappig dat één letter zoveel verschil uit kan maken van kutmuziek, echt zware, grote muziek. Nou, mooie muziek. En je hebt namelijk blur. En je hebt blur. En in één keer denk je, oh ja, het kan wel. Eén lettertje veranderen en dan heb je in één keer een, toch een redelijke goede band. Want ja, goed, dit is niet het beste nummer wat ze hebben afgeleverd. Barbaric van The Ballad of Darren. Maar toch, uh, leuke muziek van Blur. En daarvoor hadden we nog uh, God's Own Country. En dat was een sportsteam. En die gast is echt super actief op het podium. Echt wel wat te zien in, uh, tijdens de optredens van deze band. Dus uh, dat is wel weer geinig. Goed, het is de zaterdagmorgen. En het is 20 minuten over negen. Acht, uh, sorry. Nee, ik zat toch in de wintertijd. Dus vandaar. En uh, straks hebben we ook weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 2 september. Een nieuwe maand is gestart. En dat is fijn. En er zijn heel veel dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Een aantal dingen zijn het toch wel goed om even te benoemen. Ja, en wel. verder ook een aantal mensen die jarig zijn natuurlijk. En vandaag lees ik in de krant. Uh, ja, de Friends Experience is neergeland in, uh, in Amsterdam. Op het NDSM-werf. En daar kan je dus de Friends Experience doen. En daar, daar hebben ze compleet decor neergezet. Van onder andere de koffiezaak Central Perk. Waar ze natuurlijk altijd uh, met z'n allen op de bank zitten. De grote gele bank. Nou, daar zitten ze met z'n allen op de, de, de cars van Friends. En daar kan je dus op plaatsnemen. Dan kan je foto's maken. Een, een staircase, een trap is daar. Een, het een woonvertrek van een van de uh, spelers is daar nagebouwd. En dan kan je daar gewoon zitten. Ga je daar naartoe? Tot, ik, ik heb helemaal niks met Friends. Ik ook niet. Nee, nee, ik heb het wel vroeger heel veel gekeken. Maar dan heb ik het echt over twintig jaar geleden. En toen nam ik samen met Seinfeld en Friends nam ik als dop. Keek ik altijd. En nu kijk ik naar ik denk van... Wat wat heb ik hier godsnaam, in godsnaam niet gezien. <laughs> Wasting time. Ja. Ook wat een humor. Echt zo ongelooflijk. Ja. Slap gewoon. Ja. Dat je denkt. ik moet ik echt, echt heel erg terug gaan in, in, in het verleden. Om dat leuk te vinden. Maar ja. Er zijn nog heel veel mensen die gaan er heel graag naartoe. En het is echt de laatste aflevering ook. Die is echt 52 miljoen keer bekeken bijvoorbeeld. Hè, de slotaflevering. Wow. Ongelooflijk nee. toch? Ik heb, uh, ben ooit eens een keer gestart volgens mij. Maar ik ben ook heel weer snel weer uh, afgehaakt. Nee, okay. Heel eerlijk gezegd. Ja, nou, het, het is natuurlijk altijd wel leuk om een vriendschap uh, te hebben. En als oh, je, je het zelf wel. niet kan hebben, dan kan je dat op televisie zien. En een beetje ervaren hoe het is om lekker slap en amicaal met elkaar om te gaan. En in friends, wordt dat flink oh. vertolkt natuurlijk. Het is vanaf uh, 1994 tot en met uh, mei 2004 wereldwijd uitgezonden. En wel 100 miljard keer bekeken. 100 miljard keer bekeken. Oh. Hoeveel is dat? Heel veel. Heel veel. Ja. Nou, ze hebben dan allemaal hun eigen uh, carrière weer opgestart. Onder Fibi. Phoebe. Oh, die was heel goed met zingen, geloof ik. ik die gitaar van er. Ik ken ah. alleen dat liedje, de openingsnummer. Uh, I'll be there for you. Ja, nee, dat, is nee, oh. dat is van de, de Rembrandt. Oh, de Rembrandt. Nee, Phoebe heeft ook gezongen, dat was altijd heel gênant. Oh. En dat was eigenlijk ook wel heel leuk. Als oh. je dat eruit knipt, dan is het best. Ja, oh. okay. nou, goed, wat hebben we nog niet? Ja, nou ja, onze grote vriend Matthijs van Nieuwkerk heeft een interview ja. gegeven gisteren. Ja. En uh, dat schijnt wel heel, heel, heel erg uniek te zijn, want Normalite uh, geeft hij interviews per mail. Oh. En niet live. Okay. Dus hij heeft nu live een interview gegeven. Ja, en uh, ja, toch vanuit uh, Martijs van Nieuwkerk... Uh, uh, hij schaamde zich helemaal kapot... van wat oh. hij heeft gezegd en wat oh. hij heeft gedaan. Okay. Dus nou, dat was toch wel uh, iets... En het, het, en het schijnt toch te zijn dat hij... Uh, hij heeft nu een hondje. Ja. Zodat hij de deur uit moet. Want hij durft eigenlijk de deur ook niet ik Nee, dat snap uit. ik wel. Dat snap hij ik durft wel. ook niet meer naar zijn vaste restaurant te gaan. Nee. nee. Of als je dan met je hond gaat, ja. dat weet ik niet. Het is wat. Nou, hondje, het zou wel een flinke hond zijn. Dan hij dan moet ook een ook. beetje... Hij moet wel voor zich afbijten. Ja, dat bedoel ik. Weet je, dat je echt denk, als Matthijs het even niet kan, niet do mag doen... dan doet die hond het wel Ik denk echt, van, echt je denkt, van, daar gaat Matthijs. Oh! <tie> <tie> ik ga er omheen! Ik wilde nog iets tegen hem zeggen, maar nee, laat maar. Matthijs, nee, uh, jij ja, kom maar weer terug op de televisie. Mm. Ja, het zou wel leuk zijn. Al die gasten die zich hebben misdragen in één mm. televisieprogramma. Ja, maar hij geeft ook wel aan, hij is uh, bezig met verkenningsgesprekken. Verkenningsgesprekken. Verkenningsgesprekken. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat voor het televisieprogramma... Uh, ja? Nou ja, goed. Het, het, het, het, misschien is het het meeste ook wel een beetje geweest nu, hè? We hebben iedereen een beetje gehad. Iedereen is nu. Ja, ja heeft, heeft bekend dat hij zich wel eens heeft misdragen. Dat hij ook wel eens wat meer eist van zijn medemens. Ja. En dat eisen van elkaar is misschien. Ja, dat mag niet meer. Nee. Nee. Dus, <laughs> als, je, als je niet goed bent, dan ben je gewoon niet goed. Nee. Toch? Dan mag je niet wensen, word jij eens beter. Nee. nee. Dus nou, wat voor het programma het over... zal je presenteren? Het laatste programma wat hij deed aan was ROOCS op zaterdagavond Dat was heel relaxed. Met, met beentjes en zo. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Dat vond ja. ik eigenlijk wel dat, leuk. Dat is onderhoudend. Dus. Maar goed ik hem het liefst niet hoor. Ik wil hem toch wel zien. Als hij iemand interviewt die een Franse janson zingt. Vind ik altijd zo gênant. Dan kan hij namelijk niet meer interviewen. Dat, is, dat staat te dichtbij bij hem. Brekken. Ik knip ze altijd weg, want daar heb ik een mooi programma voor. Maar het is soms echt ongemakkelijk gewoon. Dit was uh, Bob Mozes. Jij mag de erbij, mag Mozes kribbelen. Uh, Bob, Bob Mozes heet deze plaat. En dat heet uh, Brand New. En geen idee of het niet waar de verpakking is, maar dat zou zomaar kunnen. Het is uh, bijna alweer half en om half hebben wij... Toen welk leeft... Nieuws uit Zandvoort. Ja, zeker. Nog even terugkijkend op de Formule 1. Natuurlijk, als we nog in de Zandvoortse krant werd uitgebreid, uitgebreid. Natuurlijk nog even uh, teruggekeken. Even de muziekje eronder. Van de Formule 1 natuurlijk. Ja. ja Wat een weekend, hè? Ja, de regen. Bleek wel de smaak maken. Dat was in de, de Zandvoortse krant. Het was natuurlijk uh, de derde keer voor de moderne Grand Prix. Hier in Zandvoort. En hij is vlekkeloos en succesvol verlopen. Twee keer zon en nu in één keer regen. En het was wel bizar. Bij het begin van de start regende heel hard. En daar zakte het weer af. Klopt. En het blijft toch altijd wel armoedig. Je denkt, oh, als kan je regelen. En het klote weer. Nee, dat kan je helaas niet afgeven. Kan je niet regelen. Ik vond nee. het wel mooi om te zien. ook Toen ik naar uh, Alkmaar terugreed. Overal fietsers. Allemaal van die gele en oranje fietsers. Met allemaal van die... Van die regenkeeps ja? om en zoiets. Echt duizenden fietsers heb ik wel die kant op zien gaan, denk ik. Oh, ik vond het wel grappig om te zien. Want dus... ik ben na, na de hand, na de uitzending, ben ik even zand voor het dorp ingelopen. Ja? Nou, dat is dode hozen. Er is niks. Daar was niks? Nee, er was echt niks die hele ochtend. Dus, okay. Maar ja, iedereen is natuurlijk bij de race zelf. Oh, wat bijzonder. Maar goed, ja. echt twee compleet verschillende dingen naast elkaar. Nou goed, het opvallend was, uh, schrijven ze hier, dat uh, sommige mensen echt uh, slechts in een t-shirt gekleed naar het... Uh, circuitpark kwamen. En uh, dan schuilden we bij het intree van uh, Palace Hotel om even de bui af te wachten. En verder was het tussen uh, 10 en 11 werd het een beetje droog. En twaalf ja. begon het natuurlijk allemaal weer. En uh, nou goed, dus uiteindelijk uh, geen noemenswaardig incidenten. Uiteindelijk hebben ze dus 300.000 mensen probleemloos binnen en naar buiten laten gaan, ja. hier in Zandvoort. En van, een, uh, van de Olympische organisatie uit Parijs is een delegatie gekomen. Die hebben zo dus even op afstand uh, gade gevraagd. Hoe hebben ze dat allemaal gedaan, joh? Oh, We zijn wel die, weer het voorbeeld, hè? We zijn het voorbeeld tussen de eigen En verder is er nog uh, André Rieu geweest. Ja. Uh, die uh, heb opgewarmd. je het gezien? Nee. Oh, ik heb het toevallig stom live rechtstreeks gezien. Ik was buiten, ik liep ergens ja? langs. En zij is André Rieu. Ik denk van, oh, ik ga even kijken. Ja? ja, het was toch heel kippenvel. Echt ja, wel? Ja. Okay. Ja, ja Max zegt ook dat hij zelfs kippenvel ervan kreeg. Dus uh, het schijnt dus dat uh, 98% van de bezoekers uh, is op een duurzame manier naar Zandvoort gekomen en weer gegaan. Oké. Okay. Dus nou, mooi. Dat hebben we weer afgesloten. Ja, hey, Merlijn, een dingetje daarover. Het laatste dan echt. Koning Max, ja, die uh, werd uh, uh, ontvangen en gehuldigd en gedaan door onze koning uh, Willem-Alexander. Oh. Die was daar ook met zijn gezin. Ja. Heb je die foto gezien? Ja, die foto gezien. Ja, echt een, alles, een beetje te amicaal, vond ik. Ja, volgens mij was Willem-Alexander nog blijer dan Max, Max zelf. Nou ja, Max is natuurlijk altijd gereserveerd, een beetje. Mm. En probeerde, Willem probeerde het een beetje te compenseren. Nou, of misschien vond Willem het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ja precies. Uh, toch op de foto met uh, een van de bekendste Nederlanders naast hem. Ja. Nou goed, het andere nieuws is uit de Zandvoortse krant. Is dat. Uh, uh, ik zit even te kijken. Oh ja, de Watertorenplein. De contouren worden duidelijk. En maandenlang zaten ze verborgen. En het maf is, ik ben al maanden niet meer in het centrum van Zandvoort geweest. Ik zou het je echt aanraden. Ik ben echt wel nieuwsgierig geworden. Ga maar kijken. Ja, want er was zoveel te doen over de Watertorenplein. Uh, Alleen ja. architecten hebben ze over gebogen. Ja. En een rechtszaken, politiek is overgestruikeld Over het Watertorenplein. Dus nu schijnt er dus iets te staan. En dat komt ook om de studio van CFM hier gewoon in Achterwijken zitten. Sorry, als je hier woont. Uh, uh, dus Hele mooie Achterwijk. Mooie Achterwijk, zeker. Dus ik ga binnenkort even die kant op. En de stijgers zijn weggehaald. En je krijgt nu dus de echte gebouwen te zien. En vooral de bewoners kunnen nu binnenkort de appartementen betrekken. En ook de omwonenden hebben nu een veel mooier uitzicht natuurlijk. Oh, oh maar dus. ik denk wat de omwoners ook wel mooi vinden en leuk vinden... is dat het zand wordt steeds mooier met vele muurschilderingen. Ja. Ik denk dan aan mooie muurschilderingen. Gravity. ja. Het is dus niet mooi. Maar nee, dit zijn dus echt mooie, mooie schilderingen op de muur. Nou, vorige week is, het, uh, is aan deze kutsuitdaging al een nieuwe schildering toegevoegd. Nou, op de muur van de garages en recht tegenover café Bluis aan de Burenweg is op de witte muur met een dikke zwarte verf de skyline van Zandvoort geschilderd. Ja, ja. Doet Ik het meteen aan die mooi. tekenfilmserie? Charlie. Ja. Die dan altijd ook zo. kreeg ook altijd zo'n ja. uh, omlijsting. En dan viel hij er af en toe af. En het was altijd wel heel grappig. Ja, dus uh, nou ja. Uh, als je een rondje een zandwoord maakt, let erop. Dan ja. Hartstikke mooi. Je moet alleen uitkijken in zandwoord. Of ze niet te veel van zichzelf. Ook weer in zichzelf afschilderen. Dat je niet de uh, afbeelding van toen. En uh, circuit ergens weer kondig. Ik denk ja, houd ook een beetje kunstzinnig. Iets wat niets betekent. Of gewoon mooi is. In plaats mm. van altijd maar weer iets af te beelden wat ook in Zandvoort zelf gezien mm -hmm. kan worden, vind mm -hmm. ik zelf. Mm -hmm. nee, goed, eerder hadden ze natuurlijk al allerlei poortjes in Zandvoort... ook mooi met Airbrush uh, ja. uh, uh, opgeleuk. dus ja, dat is wel, wel weer. Is leuk. Ja, dat is best wel mooi. Nou Verder nog uh, er, komt, er zijn plannen voor de Voedselbos in uh, Zandvoort Noord... Is stukje, ze hebben een stukje grond op het oog bij de duinpieperpad, bij de volkstuinen. En dat moet dan een voorzel, zelfvoorzienend ecosysteem worden. En het is opvallend in het uh, in Noord- en Zuid-Holland... nog nergens van dit soort initiatieven zijn opgestart. En Bram Molema, Molenaar van Klimaat is de klimaatpiraat. En Mark Lemaire van Groene Daken, die is daar een voorstander van. En Kees Dieterman, fotograaf, natuurfotograaf. En ook Victor Bol. Waar gaat die Victor Bol nou niet mee in zee? Jezus, die gasten zijn ontzettend actief. Die hebben we bij elkaar dus iets gaan creëren in de duinen. En dat is voor, voor mensen die het niet zo breed hebben om daar dan samen te gaan werken. Misschien ook wel een schuurtje te maken waar je dan een zelfgemaakte maaltijd die uit de duin komt nuttigen. Oh. Dus, nou, ik vind het wel mooi iets, een, een, een, een voedselbos. Ja. ja. Oké, okay. gaan we nog eentje doen? Doe jij of dat? is dan doen we een plaatje. Ja. Hey, de, nou, heb je nog een oude computer? Ik heb nou ja, oud. Nou ja, ja, ik heb wel een oude computer. Okay. Ja. je kan in de week 36 en 37, ik moet straks even kijken welke week dat is hoor, maar er komt Copiatek, in Zandvoort. oude IT-apparatuur kosteloos bij je ophalen. Nou, dat, dat houdt dus in uh, PC's, laptops, tablets. Ook beeldschermen, printers en kabels. Maar dan denk ik van. Mm, laat je dat zomaar weghalen. Moet je even je harde schijf niet oh. eventjes. Uh, oh, dan moet je echt zo Even lekker met hamen erop. Oh ja. En dan uh. zeggen van. U mag hem nu komen ophalen. Ja, nee, dank u wel meneer. Hier hebben we nog wat aan. Ja. Echt? Ja, u heeft, er, uh, u heeft hem uitgezet. U heeft hem helemaal gereset. Ik zie het. <laughs> Bedankt. <laughs> nou goed, mijn zoon Pastelaire had hier een uh, tweede telefoon, een, uh, telefoon nodig. En uiteindelijk. Uh, die ging hij hem openmaken. En er stond echt alles er nog in. Bankgegevens, foto's. Echt, 2000 man. foto's. En toen had hij zoiets: Nou, ik ga maar even contact opnemen met de eigenaar. Want dit is toch volgens mij niet helemaal de bedoeling. Nee. Het is wel een beetje... Ja, daar kan je rare dingen mee doen. Dus altijd goed opletten als je iets doorverkoopt... dat je echt helemaal naar fabriekinstellingen is teruggezet. Lijkt mij heel belangrijk. Stop! Ik begreep alleen niet waarvoor ik zo blij werd van deze plaats James Gabriel Kellogg. Hij had wel Fans Joy. Fans Joy komt uit Australië. En daarvoor word ik er zo blij van. Want dat is echt een hele leuke vakantie die ik daar heb gehad. Uh, heb twee maanden daar rondgereden Met een heel oud wagentje. Een Saab 78. Met de eerste dag meteen al brokken. Lekker... Uh, lekker... Um, radiateur. Radiators heb je en radiateur. Ik haal die twee dingen altijd door elkaar. Radiator. Radi radiateur. Radiator. Radiators hangen in huis. En radiateur zitten in de auto. Nu weet ik het weer. Maar goed, die was lek. Dit kwam dus uit Australië van deze Venice Joy. En hij uh, is 35 jaar, komt uit Melbourne. En uh, hij staat op de foto. En dan denk je. Oh, is hij echt, echt, met, echt getrouwd met Nathalie in Bruglia? Dat kan ze niet. Ja, ik nee, nee, ze lijkt er al erg. Oh. Dat is, want Natalie Imbruglia is een stuk ouder dan deze vrouw. Deze vat. Maar goed, leuke muziek hier. Bij Toepakleft niet alleen maar grote huts. Zeker niet. Nou, de grote hit van hem is... Tater... Reptide. Sorry. Uh, dat zijn grote hits. Die draai ik de volgende keer wel even. Goed, het is fijne uh, Fijne op aanstaan. We kijken even de wereld in. Wat speelt er allemaal? Onder andere, ja, wel even schrikken weer. De benzineprijzen zijn weer omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter euro... Uh, uh, euro 95 aan de pomp is vrijdag... volgens United Consumers... gestegen tot... 2,25 euro. Echt waar? 2,25 euro. Dat is 5 gulden. Dat is Dat is dus veel. veel want en ze willen volgend jaar in januari en de benzineprijs nog eens een keer 20 cent omhoog. Gooien. Oeh, er worden 3 euro afgerond zo, plus minus. Maar goed, dat is natuurlijk bij de snelweg. Hè. Je kan wel plekken ja. vinden, want ik heb er al één gezien van, van 2,05 en 2,06. Hmm. Uh, maar goed, uiteindelijk komt het ook omdat de, de, de, de, de, de olie ook duurder is geworden. Uh, steeg vrijdag uh, met 5 procent. Dus vandaar, dat moeten ze allemaal weer doorberekenen. Ja. Dus nou ja, het wordt allemaal duurder. De Olie en het schijnt al uitgerekend te zijn... als we met z'n allen elektrisch gaan rijden... Nou, heb je het meegekregen? Dan zijn we nog niet uit de milieuproblemen. Nee, want van de week is er dus een uh, uh, uh, ja, klimaatneutraal voorstel gedaan. Ja. Nou, dat is de beste man Jan-Willem Eresman... van de nieuwe wetenschappelijke klimaatraad. Die uh, heeft eigenlijk onder de streep gezet... Uh, uh, Autobezit, adieu. Dus met andere woorden van, niemand rijdt straks meer de, uh, auto. Nou, nu moet hij daar er toch op terugkomen. Want hij noemde dat zeg maar zelf als voorbeeld. Hij heeft een voorbeeld weten aan te geven. Dat van, als je klimaattransitie wil, dan moet je ergens beginnen. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, nee, leuk. Ligt uh, met, meteen wakker. Die, wat? Ja. Moet ik mijn auto inleveren? Nou, ik heb afgelopen week toch alweer drie fietsen verkocht aan uh, mensen. Gewone fietsen. Die gewoon weer terug gaan bij een gewoon fietsje. Echt waar? Misschien is dat, dat is de nieuwe jeugd, denk ik gewoon. Fuck de auto gewoon, man. Ik kan hem toch nergens kwijt. Dus dat ja, laat maar. Benzine op. Kost allemaal niks. Alleen je kan natuurlijk wel klassiekers kopen. En klassiekers heb je natuurlijk geen wegenbelasting. Nee. Dan moet om je ombouwen. Nou, ik weet het helemaal ja. niet. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, de auto moet uh, minder aantrekkelijk worden gemaakt. Ik zeg zelf om, misschien moet je uh, een systeem uh, bedenken... dat je van tevoren moet aangeven wanneer je je auto gebruikt. Wanneer. En dat je een aantal kilometers hebt ter ontspanning. En een aantal kilometers voor naar je werk te komen. En kilometers voor noodgevallen. En kom je daarboven, dan ga moet we... je geen betalen. Nee, dan staat je op slot gewoon. Oh. Dan, ja, wat ik net al liet horen, dan start je gewoon niet... Ja? Nou, nou ja, ze hebben het er ook over gehad... Hè, dat we leven in een soort deelmaatschappij... dus ze denken ook van nou ja, toch weer overdenken... om auto's te gaan delen. Maar dan zeggen mensen ook van ja, delen... die auto is van mij, die ga ik niet delen. Ik wil er gewoon een puin op kunnen achterlaten in mijn auto. <lacht> en als er dan iemand anders is hè, die gaat zitten klagen... moet ik hem nog opruimen. Ja, dat ja, ja, is waar. Ik bedoel, dus, ik bedoel gooi alles maar over je schouder heen. Ik, pas geleden ben ik met iemand meegereden... dat was toch wel een hele ervaring. Die had gewoon op het dashboard een plantje staan... En het plantje was al een tijdje dood. Maar het stond nog ah, steeds nou. daar. Was het, een, was het een echt plantje of was het geen. Uh, nee, het was een echt plantje. plantje. Nee, het oh. was een. Wat een, was het? Een cactus. Oh. Dus die heeft er ook heel lang gestaan. Want oh. voor een cactus echt doodgaat met planten. Hè? Dan moet er heel wat gebeuren yeah. hoor. Dus die man was ook al wat oud. Ik denk tegen de 70. Maar echt, die had van alles op het dashboard ook liggen. Mm. En die zegt, nou, wacht even, ja, jij kan hier zitten. Ik zeg, nou oké, okay, ik pas net allemaal een beetje. Oh. Maar er op het dashboard allemaal huisten. Geen beestjes nog, maar binnenkort huisdieren. Dat, oh. dat zat eraan te komen natuurlijk. Okay. Logisch. Nou, ik, wat heb jij een auto? Dus de, de ja, af... ik heb een auto, vraag. maar ik heb geen elektrische auto. Dus ook lithium uh, is bij mij niet uh, nee. van toepassing. Oh, oké. Okay. Dus, uh, nee, ja, ik Jij hebt een elektrische auto volgens nee, mij. Nee, nee hoor. Nee hoor. Nee. nee ik, heb, oh. ik zou hem wel willen. Maar je? ja, dan hoor ik dat soort geluiden dat het niet helpt als mensen alle elektrisch gerijden nee. om het milieu ja, te sparen. Dus. Nou. Daar gaat de motivatie. Uh, ja, en wat ze eigenlijk ook willen is... Uh, om toch weer zoveel mogelijk mensen op de fiets... of op met openbaar uh, vervoer uh, te laten reizen. Nou ja, het is wel waar. Als we echt de wereld willen gaan redden, we vergrijzen... Moet we ergens beginnen. Dan moet je toch met tot elkaar komen... en misschien met elkaar meerijden. dan toch van die ongemakkelijke situaties... dat je toch nee. uiteindelijk denkt... en uh, hoe gaat het met jou? <lacht> nou ja... Nu je er toch naar vraagt. Uh, ja, en dan komen er misschien allerlei problemen voor. Hey, dat wil je eigenlijk niet horen. Nee, maar nee. Dan, uiteindelijk denk je toch van. Nou, zou ik dan ook maar misschien. je bij daar helpen? Of wat heerlijk dat je het wilt. Ja. En voordat je weet, ga je elkaar misschien helpen dan. Ja. En dan heb je die zorgmedewerkers. En de thuiszorg thuiszorggebeuren ook allemaal niet nodig. Niet meer nodig. Want het Kosten besparen. Ja, rijdt iemand met je mee. En die ja. doet ook even je steunzolen aan. Ja. Zoiets. <laughs> ik weet niet. Is het weer een heel gekke fantasie dit? Nou, volgens mij wel. Goed, hier de Wombats. This car drijft al bij zichzelf. Die hebben we ook nog. De Wombat, een klein beestje. We hadden het net over Australië. Maar die kleine beestjes liepen ook over de camping. En dan dan gingen s'avonds laat ging de tenten uit. En dan dacht je, wat loopt daar nou? Dat was de Wombat. Totaal onschuldig beestje. Ik hoef er echt niet bang voor te zijn. Maar goed, toch schrik je nou even in, in een onbekend land. Naar een onbekend diertje aan het kijken. En dan denk je, oh wat, mijn god, wat gaat nu Niks. Wombats. En dit was de, een van de laatste platen. This car drives all by itself. Nou, ja, deze niet. Nee, deze gaat niet verder. Goed, het is zaterdagmorgen hier bij Tuba Tien minuten voor negen. Straks weer een stukje geschiedenis. Oh, er zijn weer mooie dingetjes bij. En uh, wat aparte berichten ook nog? Of dingen die zijn blijven staan. Die nog steeds doorslepen, geloof ik, hè, waar je het over hebt. Ja, dat is de moeder van de Spaanse uh, uh, bondsvoorzitter, Rubilias. Oh ja. Nou ja, zij is dus een hongerstaking gegaan voor haar zoon. Ja, is ze al dood of niet? <laughs> nee. Sorry. Nee, nee, nee. nee want het, is hard, ja, in zoverre, zij is zelf in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat ging okay. van haar trekt dat niet in hongerstaking. Oké. Okay. Dus zij is weer gaan eten. Oké, okay, is gedwongen of niet? Ja. Oké. Okay. Dus, maar, maar is dat wel gewenst gedrag dan? Als je, zeg ja. maar, ja, je gaat, bij, je kiezen voor... en uiteindelijk krijg je toch noodgedwongen voedsel toch? Ja, maar dat is niet met twee dagen. Zij, zij, zij was net twee dagen in hongerstaking. Oké. Okay. Dat gaat best wel snel. Weinig ja, vet, net a, als bij boos. Ja. En wat ik ja. eigenlijk een beetje heb meegekregen... is dat uh, de, de, de bondsvoorzitter zelf... die heeft toch wel uh, een soort of bekend... dat hij er spijt van heeft. Van de oh, dat is... Ach, dat, nee, sorry, morsten naar de ja. maaltijd. Dus het ga, ervoor staan, ga ervoor staan. Ik, bedoel, ik ben nu ook steeds bezig... al die oude filmpjes, want ik filmde altijd namelijk... op, uh, op, op, op, op uh, bruiloft en partijen... of uh, feestjes en verjaardag... filmde ik altijd alles. De kus. Gewoon, ja, gewoon als mensen gefeliciteerd ge, ge, ge, ge, worden... om te kijken of dat ongemakkelijk is... <tie> en of ik mensen er later op aan kan spreken. Serieus? Ja, natuurlijk. Je <tie> ziet gewoon echt heel vaak dat ze... oh, oh we gaan zoenen. Nou, no, dan zoenen we wel. Maar eigenlijk zie je dat ze het niet willen. Nee. Nou, dan, ga, dan spreek ik die mensen aan. Ik heb ook een advocaat die, die <tie> wil aan meewerken. Kijk of ik een zaak kan bouwen. Ja, ja. En dan nou, ik nou, ik hoef jij dus nooit uit te nodigen of je ergens wil komen filmen... waar eventueel intimiteit aan te pas komt. nee. Bij ja, heb je paard... altijd een rechtszaak aan je broek. Ja, zeker. Is er ja. niks meer leuks aan. Nee, wat het komt zo vaak voor. Ik bedoel, dan geef je een hand en dan denk je... Oh, die mensen ken ik nog maar heel hey. kort. Wat doe <laughs> ik? Wel, ik lekker wijf. Ik probeer het gewoon. <laughs> en dan zie je haar zo een beetje twijfelen... Naar... Nou ja, voor zijn leeftijd is die er ook niet slecht uit, doen we maar dan. Maar eigenlijk, Ik als je dat net... zou filmen en stil zou zetten, dan is het ook een zeer ongemakkelijk. Ja, kom maar ja. Eens voor, En als ja. dan ook de vrouwen ook gaan reageren van de wereld, dan heb je voor dat je het weet, dan moet je, je, je jezelf van je baan ontdoen. Mm. Zoiets is het. Mm. Nou goed, dat heeft nog wel... Maar het is momenteel een beetje uit ja, nieuws verdwenen. Hè? Maar het is wel duidelijk, de hele regering heeft zich erover gebogen, hij moet weg. Ja, ja. maar of hij weggaat... Ja. Dat, is natuurlijk de kwa, dat is natuurlijk de vraag. Ja. En misschien ook wel leuk om te vertellen... dat uh, ja, het boek van uh, Pieter Omtzigt is uh, na twee jaar plotseling weer een bestseller. Oh. Ja, want zijn naam van de partij, Nieuw Sociaal Contract... Ja? dus is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Nee. Nee, nee. Dat is naar aanleiding van zijn boek. Oh, Oké. Okay. Twee jaar geleden heeft hij al een boek geschreven. En daar noemt hij het al in. Ja, het okay. boek heet, dat heet ook uh, Nieuw Sociaal Contract. Oké, okay. nou, dus, uh, nou, Het, nou, het staat wat. nu nummer 1 in de, in de bestsellers. Ja, oké. Okay. Nou, het is allemaal wel vernieuwend in de politiek, allemaal. Ja, vind ik ook. Ja, het is allemaal wel, zeker nu bij BBB. Oh ja. ja, wat heeft Van der Plas gezegd? Uh, nee, die... wat zeggen ze over Van der Plas? Zij uh, kaapte iedereen weg bij andere partijen. ja. Ja, dat is echt, als je dat hoort, gewoon dat BBB gewoon iemand van de CDA, Mona Keizer ja, heeft en, aangetrokken. en PVV, hebben ze twee mensen uh, uh, weten vandaan te trekken. Ja, hoe zei ze dat ook alweer? Dit, zei ze? Wat een hel was het om dit geheim te houden. Maar wij zijn echt ontzettend blij en trots. Ja, dat ze Mona Keizer hebben aangetrokken van de ja. CDA. En die CDA heeft ze ook in alle bochten gevrongen van, ja... Ja, ik, ik, ik was er eigenlijk half uitgegooid door Mark Rutte. En toen zat ik thuis en toen heb ik nagedacht en uiteindelijk, ja wel. En het mooie is, ze nemen allemaal een zetel mee ook, hè? Ja? Ja, ja ze staan gelijk met vier zetels. Staan ja. ervoor. Dat heeft ze slim bedacht, deze. Ja. De, nou, doen is goed. Corolla van de Plas. Oké, okay. nou, we dus zijn een tijdje voor uh, tijd voor muziek. De dirty pretty fix. Plastic Hearts. up and you said house tricks you can't mix drugs with politics but we took and talked and lost the plot and after that everything seemed fine in this distinct and beautiful care line, we drag each other's worlds down under the tides with intoxicated hands cold cold hearts and well they plans are you listening How do we escape the grey veils of pouring rain? Go to a foreign island or a house in Spain, darling. -da -da oh, oh, how I'd kill to go. So erect the girders and rivets in a life of buildings and medicine. Where well, we all make the same mistakes. Our pitfalls pull us together. Are oh, you yeah, listening? Die Land is er vandaag niet bij. Je stapt op de fiets en die gaat naar haar eindbestemming. Frankrijk. Niet die eindbestemming. Oh, niet die eindbestemming. Nee, een levende eindbestemming. Ja, ja, levende eindbestemming. Ja, goed, dat vertelde even nog het en. We krijgen net een appje van haar: Simon Michel? Ja, klopt, Simon Michel. En uh, die, uh, dat ze naar ons luistert. En staan jullie nou op het plein? Nee, wij zitten nee. binnen. Nee, we hebben op het plein geprobeerd, maar uh, dat werd het toch niet helemaal. Nee, we zitten gewoon weer lekker gezellig binnen. In de toebakleef. die zit altijd vast aan structuren en die werken altijd het beste. Goed, ja. het is uh, bijna alweer negen uur. Nou, vertel. Ja, krimpflatie is nog steeds de grote ergernis onder consumenten. Echt wel, hè? Ja, er zit minder in een verpakking van voedsel. En de Consumentenbond roept dan op fabrikanten en supermarkten om transparant te zijn over de verkapte prijsverhogingen. Maar wat ze dus eigenlijk bedoelen, tegenwoordig heb je een rol beschuit... Daar staat op, 10% meer. Dus ja. 10% gratis, hè? Nee. Maar ze willen nu ook eigenlijk dat erop komt te staan. Ja, dat doe je toch niet. 12 beschuitjes minder. Ja, dat wil ik niet. Nee, dat nee. doe je dus niet. Nee, dat ga je niet doen. Ik bedoel, het, het blijft nog steeds een commercieel iets. En het is geen uh, sociale dienstverlening of zoiets. Van nee. nou. Uh, uh, je koopt dit, maar helaas krijg je ja. minder. Ja. Dat ga je niet doen. Nee, en de fabrikant zegt dan... ja, de reden van krimpen is omdat de, de, de, de, ja, de prijs, de kosten van de grondstoffen, ja. die is duur, dus maken we de verpakking kleiner. Ja, nou ja dat, dat zou je dan één keer kunnen noemen, helaas. Daar excuus voor aanbieden, kamervragen erover stellen... en dan afsluiten van jongens, helaas, we leven in een nieuwe realiteit. Alles is wat kleiner geworden... En, en we gaan toch met z'n allen minder eten. Want we ja. zijn met z'n allen veel te groot. Dus ja. nou, mooi moment. Hè? Ja. Dus uh, ik, ja, dit, dit is niet helemaal... Uh, maar nu weten we het. Klaar. Ja. Dus ik bedoel, uh, Vandaag in de krant te lezen over... De, de, de dikke bandenfiets. Uitgebreid. en uh, Ja, de dikke bandenfiets. Sommige mensen vinden het een mooie aanvulling. E-bike. en uh, Een duurzaam manier om je te verplaatsen natuurlijk. Daar zijn dus ook wel wat regeltjes voor. En uh, die dingen mogen verkocht worden. Die mag je niet... Je mag hem niet uh, opgevoerd kopen, maar je mag hem wel laten opvoeren. Maar je mag weer niet mee rijden. Dat is dan een beetje dubbel. Dat is met de drugs uh, hier in Nederland. Dat is ook wel raar. En uh, daar moeten gewoon regels voor komen. Want sommige van die. Bikes, die gaan echt wel 45 kilometer per uur. Zijn dat die fatbikes? Dat zijn nog steeds fatbikes. hebt peddlingsbike, maar daar, dat is weer net iets anders. Oh, die zo. gaan de weg op peddlingsbike. Die gaan echt wel oh, zeker 45 kilometer per uur. Die hebben ook een helm op. Je hebt ook een speciaal spiegeltje. Die gaan op de gewone weg. Oh. Dat ziet er altijd heel apart uit. Dus gaat die gasten doen? Oh, dat is een peddlingbike. Oh. je hebt ook fatbikes. Die hebben van die dikke banden. Het is eigenlijk een volwassen mens... op een te dure kinderfiets... Want ze fietsen erop en die knieën komen half in hun nek, weet je wel? Het ziet er altijd heel knullig uit, weet je? Wel? En ook de onverschillige manier dat ze erop zitten. En vaak zitten ze met z'n tweeën erop. Het is een kapitalistische fiets natuurlijk. Maar goed, daar maken heel veel mensen zich zorgen om. Omdat die te snel gaat. En er zijn nog niet officiële cijfers bekend. van hoeveel mensen er slachtoffer zijn. bij verkeersongelukken, Maar het schijnt toch redelijk veel te zijn. Oh, dus daar okay. moeten echt wel serieuze regels voor komen. En de politie heeft geen zin om op te treden, op te treden want dat is gewoon niet te doen. Nee, dat is gewoon niet te doen. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uh, uur. Na 9 uur hebben we een stukje geschiedenis. Onder andere hebben wij het over de grote brand in Londen. Ik heb echt een ja. verbazing. Ik zit er, ja, is er ik over. heb ook zitten lezen. Hè? Bizar, gewoon heb ik even verdiept En ook in de biografie van Conor Reeves. Die is vandaag uh, 59 geworden. Zijn ja. 60e levensjaar gaat in. Ja. En ook Ike Blokker daar heel veel over te melden. Ik spreek je zo in deel 2 van dit radioprogramma.